4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Goedemiddag, de actuele sport straks natuurlijk om kwart voor negen, die wedstrijden waar u allemaal naartoe leeft. Maar daarvoor nog, de NK Atletiek loopt, er is tennis in Rosmalen zoals u net kon horen. En er is natuurlijk de slotetappe van de Ronde van Zwitserland. En dit uur is Monique Samenwal bij ons te gast. Gisteren verscheen een opiniestuk van haar in de krant over de moslimbroederschap. En ze gaat ons bijpraten over de tweede verkiezingsdag vandaag in Egypte. Maar nu eerst het NOS nieuws met Juri Stubenitski. In een danscafé in Rozendaal is vannacht vermoedelijk met traangas gespoten. Volgens een voorbijganger werden veel bezoekers misselijk van het gas. Ja, ze dus pakken een aantal mensen aan. De politie stond er ook al bij. En uh, zij uh, gaven aan dat er een ja, bepaald gas of iets dergelijks uh, in, in de kroeg uh, was losgelaten, waardoor mensen een branderig gevoel kregen.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 Soldaat David Hamler verdween in 1984 van een Amerikaanse legerbasis in Duitsland. Hamler kon zich niet meer vinden in het beleid van de toenmalige president Reagan. De Amerikaan heeft in Zweden een vrouw en drie kinderen en leeft er onder een schuilnaam. Zijn advocaat is niet bang dat hij zal worden uitgeleverd aan de VS. Het IOC doet een onderzoek naar mogelijke fraude met toegangskaartjes. Voor de Olympische Spelen in Londen zouden verschillende officiële verkopers... bereid zijn tickets op de Zwarte Markt te verkopen. Dat blijkt uit undercover onderzoek van de Sunday Times. Volgens correspondent Arjen van der Horst... is vooral de voorzitter van het Griekse Olympisch Comité door de mand gevallen. Die schepte op dat hij de voorzitter van het Londense Organisatiecomité... had overgehaald om hem meer tickets te geven. Want hij zei, ja, er is veel meer vraag uh, dan uh, we aanvankelijk dachten... Tegenover de verslaggevers van de Sunday Times gaf hij gewoon toe dat dat onzin was... dat hij gewoon tickets voor zichzelf uh, wilde halen... en ze zo op illegale wijze uh, te verkopen op de zwarte markt. Het bestuur van het IOC neemt de beschuldigingen zeer serieus en laat onderzoek doen. In Den Haag zijn vier minderjarige jongens opgepakt die gisteren probeerden in te breken. Die jongens zijn tussen de 10 en 12 jaar oud...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 ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam zaten ze knooppunt hoevenlaken en Afrit Buntschoten. Vier kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle stroken weer vrijgegeven. En op de A58 Breda naar Tilburg. Daar zaten ze de knooppunt ten Galder en Sint-Annebos. Een file van vier kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer.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 En de sport het komend uur. Een aantal lijnen hebben we openstaan. De belangrijkste is toch wel de slotetappe van de ronde van Zwitserland. Maar ook de nieuwsvraag die wij ons stellen. Lopen de stembussen in Egypte vandaag vol? Hier zijn Tom van Vathek en Tim Movedik. We kijken natuurlijk ook naar het voetbal, want tussen de vier en 5.000 Portugese fans zullen vanavond de wedstrijd tegen Nederland bijwonen in het Metalistadion Stadion in Kharkov. Een handjevol is vanmiddag al te vinden op het Oranjeplein in het centrum van de stad. En dat zijn overigens niet eens allemaal portugezen. merkte onze verslaggever Jeroen de Jager. Are you from Portugal? No! From Russia. Uh, support, uh, from Russia, but I uh, support het Portuguese national team since 2000. Since Euro Championship. Oké, ze komt uit Rusland, maar ze is sinds 2000 is ze fan voor Portugal. Why? Waarom? Um, because it's. Um, I think it's very beautiful and maakt haar helemaal gek en gelukkig. En uh, ze houdt gewoon ontzettend van Portugal. En ze kan het dus eigenlijk niet uit de woorden komen. Because uh, I, I, I like football because I Sorry. Twee dames dus uit Rusland die voor Portugal zijn en hier laten de paar Portugezen die hier op de fanzone zijn, die laten zich hier op de foto zetten. Hoeveel Portugese fans zullen er zijn? I don't know, but we are the best. But how many do you think? I don't know, uh, 500 maybe. That's all. 5000. 5000. 5000 yes, Ik denk dat er 5000 Portugese fans uh, zullen zijn. En oh. heeft Portugal oh. nog steeds een kans volgens jou? I think yes. I think Portugal have a in the nou, ze hebben een uh, geweldig team, uh, goede spirit zit er in dat team en hij denkt dat ze door zullen gaan in de World Cup. We hebben dezelfde speler, player, Cristiano Ronaldo. En João Moutinho, we are the best, dus so we moeten winnen. do you say to Holland? Wat zeg je tegen Holland? Ik ben heel disappointed over Holland. Het is mijn tweede team. Hij zegt, uh, ik vind het een geweldig team Nederland. Ze staan voor mij op de tweede plaats na Portugal natuurlijk. Maar hij weet niet wat er aan de hand is met het team. En uh, hij heeft al uh, het idee dat Robben na dit toernooi met pensioen zal gaan. Ik denk dat Robben to To ze they retire if we this Euro Cup. Sorry, Holland, goodbye, go home, see you. Hey. En wat als Nederland met een heel ander team het veld inkomt? What if the Netherlands comes with a different team, other players? It doesn't matter really. We've got the best player in the world, which is Ronaldo. We hebben gewoon het beste team van de wereld, dus we gaan het sowieso winnen met Ronaldo. Mooi, ja. Portugese fans met Peter Beens op de achtergrond. Doet altijd goed zo. Een paar voor de wedstrijd. Klonk als het Leidseplein daar ja. in Garkhof. We gaan naar uh, Rosmalen, naar het uh, toernooi daar. Marcella Mesker. Nou, een beetje opluchting voor Kim Kleisters. Want uh, ze heeft zojuist de tweede set gewonnen met 6-2 uh, tegen O.P. We zitten dus nu in de openingsgame van de derde set. Dat is in ieder geval beter dan vorig jaar. Toen stonden ze in de tweede ronde tegenover elkaar. Toen verloor Kleisters in twee sets. Dus misschien dat ze nu een beetje het vertrouwen krijgt. In ieder geval zag ik uh, ook een voorzichtige slice backhand zo even. Dus ja, dat is toch een slag die je nodig hebt op gras. Je moet wat afwisselen. En ja, daar is Kleisters nog niet heel erg goed in. Ik denk dat ze vooral wedstrijdritme tekort komt. Ik heb nog even opgezocht. Dit jaar slechts drie toernooien gespeeld. Vorig jaar ook weer wegens blessure slechts acht toernooien gespeeld. En dat is natuurlijk toch heel erg weinig wil je meedoen met de echte top. Dus op dit moment nog geen kleisters in topvorm. Laten we hopen dat ze deze wedstrijd doorkomt. En dan in ieder geval hier nog uh, lekker lang mee kan doen... bij de Unicef Open in uh, Rosmalen. 1-0 nu voor Operandi in de derde set tegen kleisters. We gaan fietsen in de ronde van Zwitserland. Kriolipus, ik zag een spietsengroep. ono oh, Hollander. Zitten ze allemaal in het peloton? <laughs> nou, allemaal al lang niet meer hoor, Tom. Want uh, het is echt een zware bergetappe. Veel Nederlanders er dus af. Tom Jelte Slachter had ik al gemeld dat hij eraf moest. En zojuist zag ik ook uh, Wout Poels lossen. En Dat is dan toch wel een klein beetje een uh, tegenvaller. Omdat je van met name uh, zo'n klimmer als Wout Poels verwacht... dat hij lang mee kan in zo'n zware bergetappe. We zijn bezig aan die klim van de Glaubenberg. Buiten categorie 1543 meter hoog. 37 kilometer voor de finish ligt de top. En we hebben daar stukken tussen van 16%. En dan zie je dat peloton, dat eerste achtervolgende peloton, zie je toch uh, breken. Daar zie je mannen van afwaaien. Uh, Zagen uh, zojuist dus Wout Poels los. We weten ook dat Jacob Voegelzang, een van de knechten van uh, Schlek... dat hij eraf moet hier gaat. Uh, ik dacht dat het Laurens ten Dam is. Ja, Laurens ten Dam. Die eraf moet uh, van die uh, achtervolgende groep. En zo raken we meer en meer mankrachten kwijt. Maar eigenlijk zouden we zo graag willen zien dat de man in de gele trui dat uh, Rui Costa, de leider... ...die nog maar met uh, weinig voorsprong in het algemeen klassement... ...leider is uh, in dat klassement als we even kijken... Hij ...heeft uh, 14 seconden voorsprong op Frank Slek... ...21 op Levi Leipheimer en 25 op Robert Geesink... ...dat die eens eindelijk een keer gaat breken... ...maar voorlopig zit Rui Costa gewoon nog in dat eerste peloton... ...met de favorieten dat steeds kleiner wordt... ...ik denk een mannetje of 15 à 20, dan hebben we het gehad... ...Geesink er in elk geval bij, Kruiswijk erbij... ...die mannen moeten we er ook bij hebben... ...Mollema zit daar nog bij... Toch goed van deze mannen dat ze dan nog in ieder geval mee kunnen gaan. Maar voor de rest ja, dan gaan de een naar de andere gaat eraf. We hebben nog steeds een kopgroep. Drie man inmiddels, want ook Brent Boekwalter heeft moeten lossen. Taal Kangert, Matteo Montaguti en Jeremy Roa hebben nu een voorsprong van 6 minuten 17. En nu krijgen we de eerste aanval op de gele trui. Het is Mikel Nieve, de Spanjaard, die versnelt. Die probeert Rui Costa uit die gele trui te rijden. Hans van Lozenoort volgt de slotfase volgens mij van de moto 3 op Silverstone. Hans. Ja, we zitten echt in de slotfase. We zitten in de laatste ronde en dan ook nog in de laatste kilometer. Of ja, de laatste mijl moet je zeggen, want we zitten in Engeland. En de, de strijd gaat tussen drie rijders. Maverick Vinales gaat op kop. Die heeft toch klaarblijkelijk wat reserves. Loopt weg van Luis Salom en van Sandro Cortese. De koploper in het wereldkampioenschap. De eerste drie hebben we vlak bij elkaar. Nu zijn ze bezig met die laatste sectie van het circuit. En uh, daar is de Fedisch vlag. Maverick Vinales, de 17-jarige Spanjaard, wint zijn derde Grand Prix van dit seizoen. Uh, Andro Cortese wordt derde achter Louis Salom. Mooi resultaat ook voor Salom. Maar Cortese, de Duitse behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Uh, geen punten voor Jasper Iwema. Hij zat niet bij de eerste 15. En hij zal zich moeten revancheren over 13 dagen tijdens het TT van Assen. Dan is hij niet de enige Nederlander aan de start. Dan komt ook Brian Schouten. is dan van de partij. Hij heeft de wildcard gekregen voor die wedstrijd. Dit was de generale repetitie voor het TT van Assen. Met winst in de Motor 3 voor Maverick Vignal. Wij gaan naar de nationale Atletiek Kampioenschap in Amsterdam en die houtkamp. Gisteren zag je de Grieken verrassen tegen de Russen. Zie je vandaag nog uh, verrassende dingen? Ja, de 500 meter was erg leuk bij de mannen. Uh, Wouter Ploeger die wint verrassend omdat uh, Jesper van der Wielen, dat is een uh, heel groot talent van 20 jaar, die was uh, huishoog favoriet, maar op de finish werd uh, van der Wielen verslagen door Wouter Ploeger. Ploeger dus Nederlands kampioen. Uh, 351 71. Ik, ik heb het al eerder gezegd, het weer uh, werkt niet echt mee. Dan moet je echt perfecte weersomstandigheden hebben voor goede tijden. De 800 meter bij de vrouwen, hetzelfde verhaal. 204 61 voor de winnares, Sanne verstegen. En zo dadelijk hebben we nog twee aardige evenementen. De 400 meter vrouwen en mannen. En daar zou het best wel eens kunnen zijn... dat uh, in ieder geval de 4x 400 meter ploeg zich gaat plaatsen uh, voor Helsinki. En als ze heel, heel, heel hard lopen. Dan misschien ook wel voor de Olympische spelen maar dan worden alle tijden bij elkaar opgeteld en dan uh, uh, kunnen we zien of er een ploeg gaat naar uh, Helsinki. Ik denk het wel. Zodat ik dus nog alleen nog de 400 meter bij de mannen en de vrouwen. Ik bel precies over het juiste moment. Toevallig alleen blijk maar weer eens zo goed ik je ken, ach vriend. Alleen, ik wil eruit en we. Wil... I'm Zo zijn vele, vele vrienden. Wij gaan even naar Gio Lippens. Want uh, er wordt hard gefietst. En dan hou je weinig vrienden meer over hè, als je harder gaat dan de rest. Dan hou je heel weinig vrienden over. Er wordt wel eens uh, gesproken ook over de broertjes Slek. Dat die toch eigenlijk niet al te veel vrienden hebben in het uh, peloton. Het heeft ook alles te maken met het stoppen van dat uh, project. Wat ze vorig jaar hadden. Leo Paar, die Luxemburgse sponsor. En uh, zij kwamen uiteindelijk wel weer goed terecht bij Radio Shack. En uh, ja, een van die mannen. Een van de Slekjes. Die uh, rijdt nu alleen in de achtervolging op de koplopers. Want Frank Slek. De man die op acht, nee 14 seconden stond in het algemeen klassement is er nu vandoor gegaan. En dat zal hem ook niet veel vrienden daarachter opleveren. Maar dit is gewoon de sportieve strijd die zo gestreden moet worden. We hebben Schlek die probeert weg te rijden. Hij heeft een gaatje hoor van een meter of 150 in die beklimming van die berg van de buitencategorie. Dan Tom Danielsen die daar tussen zwemt. En dan hebben we een groepje met Robert Geesink die daar aan de leiding rijdt. Die rijdt gewoon constant zijn eigen tempo. En in dat groepje ook Mikkel Nieve daar hebben we verder. Rui Costa, bij zitten. Levi Leipheimer en Alejandro Valverde... die zojuist leek af te haken. Maar inmiddels toch ook alweer heeft aangesloten bij die achtervolgers. Het is in ieder geval een serieuze aanval van Frank Slek. Hij heeft niet de prettigste dagen uit zijn carrière. Weet inmiddels dat zijn broertje Andy dat hij niet meegaat naar de Tour. Hard gevallen in de Dauphiné Libéré en die kan daar niet starten. En hij weet ook dat er wel wat te doen is rond zijn ploegleider... rond Johan Bruineel. Dat heeft allemaal te maken met die affaire... Rondlens Armstrong die opnieuw is opgerakeld in Amerika. Waar opnieuw een onderzoek naar wordt gedaan. En het ziet er naar uit dat de beide broertjes Slek uiteindelijk de ploeg zullen gaan verlaten na dit seizoen. Hoewel daar nog niets officieels over is gezegd. Ik kijk naar de verschillen. We hebben een kopgroep van drie man. Met daarbij dus Kangert Montaguti en Roy. Dan op 4'47 hebben we de achtervolgers. De eerste achtervolger zitten Frank Slek. En dan op 5'15 dat groepje met Robert Geesink en de gele trui Rui Costa. Veel nieuws over verkiezingen vandaag, want de oudste en de jongste democratie van de wereld gaat naar de stembus. In Griekenland staat het voortbestaan van de euro op het stel spel. En in Egypte kiezen ze voor het eerst sinds 60 jaar via vrije verkiezingen een president. En daarover gaan we praten met Monique Sauerwel. Goedemiddag. Goedemiddag. Politicoloog en half-Egyptisch, dochter van een Egyptische vader. Ja. Nogal wat tegenstrijdige berichten horen we... over de manier waarop de verkiezingen verlopen vandaag en ook gisteren. Um, rommelig, rustig, hoge opkomst, lage opkomst, proteststemmen. Wat heb je zelf via jouw contact in Egypte te horen gekregen okay. over de verkiezingen? Uh, nou allereerst zijn de verkiezingen vandaag... Uh, hebben toch wel zo'n opkomst dat de uh, ze drie uur langer open zijn, tot negen uur. Dus ik, misschien zal aan het eind toch blijken dat de opkomst tegenvalt. Maar dat heeft dan te maken met dat wat in de Oasis, in de Sinai woestijn vaak problemen met de migrantenwerkers zeg maar, die dan in de in Rode Zee-resorts werken. Die dan niet uh, gaan stemmen. Maar in de grote steden um, en over heel het land uh, is de opkomst zo hoog. Dat er zulke lange rijen zijn dat de stembussen langer open moeten blijven. Dus dat is een goed uh, signaal. Dat is een goed signaal. Maar dat is ook het hoge, enige goede signaal. Want, uh. want een hoge opkomst betekent nog niet precies dat we weten wie gaat winnen. Maar, want, want de eerste ronde viel het erg tegen. En de verwachting was ook dat de mensen eigenlijk uit protest mogelijk zouden kunnen gaan stemmen. Um, ja, nou ja... Het, uh, nou niet... En daarmee een valse stem zouden kunnen uitbrengen. Dat zijn ja, berichten die we horen. Ja, precies. Dat, nou, dat klopt. Uh, kijk, um, in de eerste verkiezingen deden 13 kandidaten mee. En daarvan waren twee kandidaten zeer controversieel. controversieel Mors Morsi van de Moslimbroederschap en Shafik van het leger. Wie zit er nu in de tweede ronde... Als enige twee kandidaten, Morsi en Shafiq. Alle Omdat anderen... ze beide 24% ongeveer van de stem hadden gekregen. Ja, maar de, de vier grote uh, democratische krachten zeg maar als tegenstanders ervan... Moussa, Sabahi en nog een aantal anderen... die hebben eigenlijk samen meer stemmen gekregen. en Het probleem is dus gewoon dat het democratische Egypte... is een verdeeld Egypte. Dus alle democratische slash seculiere krachten... die niks met leger of mosmoederschap te maken hadden... Uh, die stem is verdeeld. Um, dus je hebt nu twee kandidaten... die niet de meerderheid van de stemmen hebben gekregen... Uh, maar die wel los, net wat meer stemmen hebben gekregen... dan al die andere kandidaten samen. Uh, als je het dan hebt over twee controversiële kandidaten in jouw ogen... hoe beleef je dan zelf van afstand weliswaar deze verkiezingen in Egypte? Nou ja, kijk, uh, in Egypte wordt gezegd... het is kies tussen de pest en de cholera. Nee. En ik ben het er eigenlijk wel mee eens. De Moslimbroederschap heeft al uh, zijn krediet uh, verspild... Uh, door enorm opportunistisch te zijn de afgelopen uh, maanden... dat zij uh, in het parlement zitten. Uh, een goed voorbeeld daarvan, maar het is een van de vele voorbeelden... die ik helaas kan geven, is die constitutionele raad. Egypte heeft nog geen constitutie. Is zeer zorgwekkend, want je stemt nu op een president... waarvan zijn functiebeschrijving dus nog niet vast ligt. Niet eens een aantal termijnen. Uh, maar goed, die Constitutionele Raad zou uit 100 individuele kandidaten uh, bestaan. En de moslimbroederschap heeft alles gedaan om dat proces te frustreren. Ze hebben eerst parlementariërs benoemd op de posten van die Constitutionele Raad. Nou, dat mocht niet. Heeft de grond, uh, het uh, Hoogrechtshof afgekeurd als ongrondwettelijk. Uh, toen hebben zij gezegd, nou, dan uh, gaan wij de kandidaten anders verdelen. En de moslimbroederschap zou 50 van de 100 kandidaten mogen posten mogen vullen. Wat al een enorme geste was van alle andere partijen. Want dat hebben ze samen overlegd. En wat zeiden zij? Ja, de seculiere en christelijke kandidaten die gaan uh, naar die en die en die. En dat waren allemaal hooggeplaatste moslims in de Egyptische samenleving, dus van de Azad-universiteit of van enkele andere islamitische splinterpartijen. Dus zelfs op een gegeven moment was de christelijke kandidaten werd dan bekleed door islamitische geestelijke. Dus toen zeiden de Hoge Rechtshof, ja, dit is weer onconstitutioneel. En uh, dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat het parlement ook naar de. Uh, uh, ja, eigenlijk uh, naar huis is gestuurd. En dus je, gaat, je gaat wat snel, moet ik eerlijk ik zeggen. Ik ga wat maar, snel, Het is ook zeer ingewikkeld. Maar het komt ja. erop neer dat uh, de. Oké, okay, we hebben nu geen parlement. Dat we is het, ontbonden. Uh, dat is ontbonden omdat er tijdens parlementsverkiezingen veel fraude bleek te zijn geweest. En een, op de een van de. Uh, de de één, uh, zeg maar 30% van de kandidaten uh, moest los worden benoemd. Maar dat zijn toch kandidaten geworden. Maar allemaal heel ingewikkeld, maar die zijn parlementsontbonden. En je hebt twee kandidaten in de moslimbroederschap. Onder andere met het gedoe om die constitutie. Heeft enorm veel krediet verspeeld. Dus heel veel giftenaren willen niet stemmen op de moslimbroederschap. Maar het leger, ja, Shafiq is Mubarak, door Mobark naar voren geschoven. En is eigenlijk verantwoordelijk bijvoorbeeld voor die woensdag van de kamelen... tijdens de Egyptische opstand... toen op Tahrirplein uh, met kamelen en paarden... heel hard op demonstranten werd ingeslagen. Dus je snapt wel, de democratische krachten willen niet stemmen op hun eigen... Uh, uh, maar, maar ja. Daarmee zegt u, hè, de pest of de cholera. En toch zal er ergens vandaag een soort van... ja mag je, mag je dat dan nog winnaar noemen uitkomen? En, en hoe dan morgen verder, zeg maar? Nou, even over die... Dus die en het was een heel lange euh, opmars naar dat verhaal over die ontbonden stemmen. Er zijn dus heel veel mensen vandaag die hebben opgeroepen om wel te stemmen... zodat je voorkomt dat iemand anders jouw stem steelt. Maar allebei de vakjes ja. aan te kruisen, waardoor je stem dus in feite ongeldig is. En wat hopen de democratische krachten nu? Als maar genoeg stemmen ongeldig worden verklaard... dan zal de legitimiteit van de nieuwe president zo laag zijn... dat er toch nieuwe verkiezingen moeten komen. Net zoals dat de parlementaire verkiezingen nu over moeten worden gedaan. Maar het is, het is een heel triest verhaal, want je zit dus met democratische krachten die niet goed hebben samengewerkt, waardoor uiteindelijk twee hele controversiële kandidaten de tweede ronde halen. De meeste Egyptenaren hebben nu geen geloof meer in de moslimbroederschap... en absoluut natuurlijk geen geloof in het leger. Het leger is nu helemaal aan de macht, want er is geen parlement meer. Dus het enige wat je nog hebt is het leger, het leger en nog eens het leger. Dat is wat de afgelopen anderhalf jaar het geval is geweest. Dat de leger na het weggaan van Mubarak de zaak heeft overgenomen. Maar wel heeft gezegd, op 30 juni dragen wij de macht over... Ja, aan, wie... degene, aan degene die wordt verkozen in de tweede ronde. Precies. En zoals Tom dan zegt... Twee mensen waarvan je zegt dat zijn controversiële kandidaten. Waar stemmen de Egyptenaren dan op? Wie zijn de winnaars, wie zijn de verliezers? Nou ja, op dit moment is heel Egypte de verliezer. Want als je uh, Morsi hebt... Kijk, niemand stemt op Morsi omdat hij nou zo'n geweldig kandidaat is. Van de, de Moslimbroederschap. Ja, precies, Mohammed Morsi. Een paar maanden geleden kende niemand hem. Dus het is een, in feite een stem op de Soms maken maakt zelfs een grap van je stemt op de mufti van de Moslimbroederschap, De geestelijke Um, stem je op Shafiq, dan stem je op het leger. Maar u zegt, het leger is anderhalf jaar aan de macht. Ik zeg, het leger is sinds 1952 aan de Natuurlijk. macht. Natuurlijk. Het, het is nooit anders geweest, alleen deze Omdat keer... Omdat Mubarak daar ook vandaan komt. Maar feitelijk is het zo dat dan het leger nu ja. zegt... wij ja. dragen de macht over aan degene die wint. Ja. Als Shafiq gaat winnen, ja. man die onder Mubarak de premier was... Uh -huh. en nu uh, naar voren is geschoven als de presidentskandidaat... als die gaat winnen, is hij dan iemand die onafhankelijk kan opereren of is hij dan een marionet van het leger... wat, zoals u aangeeft, zolang de macht in handen heeft? Um, hij is een marionet van het leger, maar hij is niet zo machtig als Mubarak was. Dat is absoluut zeker. Kijk, Shafik weet dat hij begint met een achterstandspositie... want hij had 4,7 miljoen van de stemmen in de eerste ronde... Dat betekent dat al die andere Egyptenaren op iemand anders hebben gestemd. Dus dat hij nooit de eerste voorkeur heeft van het Egyptische volk. En ik weet ook zeker dat als Shafik nu zal winnen... dat er een, een, een tijd lang veel onrust zal zijn in de straten van Cairo alleen. Egypte is op dit moment zo instabiel... En de democratische krachten zijn zo verdeeld... dat je wel op een gegeven moment zult zeggen, zien dat mensen het zich ook bij neer gaan leggen. Omdat er gewoon op dit moment niks beters is. Ik bedoel, er is niet eens gas in Egypte, eens benzine. De mensen zitten echt tot, tot aan hun nek in de problemen. De overheid betaalt er maanden niet uit. Dus de, de economische chaos is, is compleet. Ik bedoel, Griekenland is echt een paradijs nog daarmee in vergelijking. En, dan, en dan, dan zit je ook nog met het feit dat de moslimbroederschap geen alternatief is uh, meer... Dat voor de meeste Egyptenaren nu. Uh, het is wel opvallend, uh, al binnen een maand na de parlementaire verkiezingen, waar zij de helft van hun steun kwijt. Dus de, de hoop dat de islamitische stem uh, de oplossing was, of dat dan de islamitische partijen de oplossing zouden bieden, dat is wel maar vervlogen. Maar zegt u daarmee ook van wat u net suggereerde, uh, die, die dubbele kruisjes, zeg maar, al die ongeldige stemmen, is ja. dat eigenlijk uw persoonlijke dan hoop? Dat, dat is dat dus dat mijn het... laatste hoop, ja. en daarvoor heb ik dus ook opgeroepen. Ik heb op Facebook en via Twitter aan al mijn Egyptische vrienden en, uh, en familie gevraagd van, alsjeblieft, doe dat nou, want ik bedoel je kan niet stemmen op een moordenaar en je kan niet stemmen op, op een moslimbroeder en dat is dus massaal overgenomen en dat er waren ook Egyptisch institutal. Ik was niet de eerste die dit lanceerde. Ik wil er zeggen wat hoeveel vrienden hebt Facebook? Een paar <lacht> nou. Er zijn 52 miljoen geregistreerde kiezers precies, in Egypte. Precies. Maar ik heb... Waar is waar is de 6 april beweging gebleven dan die dan massaal nu zo'n proteststem zou kunnen uitbrengen? 6 april beweging staat 70.000 leden hè? even voor het beeld. Dus dat is veel, maar dat is natuurlijk niks in vergelijking met die 54 miljoen kiezers waar u het over heeft, gerechtigden. Maar het is ik bedoel, ik weet niet wat u... Uh, ik heb wel iets meer dan een paar honderd vrienden even, voorbeeld. voor het beeld. Uh, als, uh, Op Facebook dan. Als je ziet wat voor cartoons en op protestoproepen en demonstraties staan gepland. Het is niet zo dat de Egyptenaren zich hier massaal bij neerleggen. Absoluut niet. En ik ben heel benieuwd hoeveel mensen uiteindelijk dus zo'n ongeldige stem uh, gaan uitbrengen. Aan de andere kant moet je ook denken... Ja, wat als de tactiek van de ongeldige stem niet werkt? Dan heb je je stem dus verspild. Dus concluderend... De ik denk dat de meeste de mensen worden, wel van stemmen op Shafiq. Wat de uitslag gaat worden of Shafiq gaat winnen, de rust gaat niet weerkeren. Nee, nou ja, dat mag ik hopen, want dat wat iedereen zich er opeens bij neerlegt. Dat zal wat iedereen zich neerlegt bij uh, ondemocratische kandidaat links of ondemocratische kandidaat rechts. Ik, ik, ik, ik denk dat Egypte um, echt een heel spannende tijd tegemoet gaat, want deze kandidaat kan nooit een bevredigende uitkomst bieden voor het Egyptische volk. En zeker niet voor de revolutionaire beweging. De komende dagen gaan we zien waar de verkiezingen toe gaan leiden. Op 21 juni eh, zijn de definitieve uitslagen, maar de komende dagen gaan we zeker zien waar ja. het toe gaat leiden. Monique Samuel, hartelijk dank voor uw komst. Radio 1. Sportzomer tweet. Alle tweets, dan gaan die allemaal over sport... of misschien ook wel over al die verkiezingen in de wereld. Simone Wijnlands weet het in ieder geval. Ja, zeker, maar we houden het toch maar bij de sport. Nog een paar uur voor D-Day, zoals Portugal Nederland ook wel op Twitter wordt genoemd. Het wonder van Garkov is al vrijwel de hele dag trending. Vandaag moet het gebeuren. En de oranje spelers hebben nog altijd weinig te melden. Alleen Nigel de Jong heeft een tweet de wereld ingeslingerd. Happy Father's Day to all dads... Want het is namelijk ook nog eens Vaderdag vandaag. De voetbalvrouwen die houden zich ook koest. Bushra van Persië is net aangekomen in Garkov, laat ze weten. En Sylvie van der Vaart die zit in België bij haar oma. Victoria Koblenko is ondertussen nog altijd in haar element in Garkov. En laat ons er uitgebreid van meegenieten in haar tweet. Ze heeft lekker gebruncht met haar EK-zus, zoals ze Barbara Barend noemt. En het eten was oranje gekleurd, zoals we op de getweete foto's kunnen zien. Hoewel er veel hoop is voor de prestaties van Nederland. Vanavond constateert verslaggever Jeroen de Jager op Twitter dat de sfeer rond het vertrek van de Oranje Mars vanaf de Oranje Camping een stuk lauwer was dan de vorige twee keer. En Bas Tegeler komt met een treurige prognose. Volgens de Euroclub Index zijn Spanje en Duitsland de favorieten voor de titel. Oranje bungelt onderaan, laat u weten. Wel aardig trouwens om even te replyen naar Bas... want hij pelt op Twitter of mensen denken dat Oranje verliest vanavond. De uitslag daarvan hoor je hier om ongeveer vijf over zeven. De hashtag netpoor blijft trending... Ondanks het feit dat de officiële hashtag Pornet is. Als je zoekt op die andere hashtag voor vanavond den DUI dan kom je beduidend minder reacties tegen. Het houdt de tweets minder bezig. Maar de tendens is wel dat men hoopt dat Duitsland scoort. Want dat is weer gunstiger voor Nederland. En vaak geretweet is deze kreet van Demi de Zeel. Die, die deed het wonder van Garkov. Please let it happen. En ook Roet Gullet laat weten te hopen op een mooie ontsnapping voor Nederland vanavond. De clip van I Believe in Miracles van de Jackson Sisters behoort... onder. ...tussen tot een van de topvideo's op Twitter. Als er iets tijdens dit EK heel erg duidelijk is geworden... ...dan is het wel dat dieren op grote schaal misbruikt worden... ...voor het doen van allerlei wilde voorspellingen. Zo kunnen we vandaag kijken naar de Beverwijkse kat Sjors. Die moet kiezen tussen een bakje voer met de Nederlandse en de Portugese vlag. Het is vandaag zondag en wij hebben vanavond nederland Portugal. En daar komt Sjors aan om de wedstrijd voor ons te voorspellen. En wat gaat hij? Ja, Nederland gaat winnen, joh! Eindelijk, Sjors. Daar zijn wij heel erg blij mee. Nou, zoek maar op Kat Schors op Twitter als je het wil zien. En wat te denken van Pat Doe? Die moest een larve opeten uit een bakje met de Nederlandse vlag of een bakje met de Portugese vlag. Dit, dit, kan, dit kan je niet bedenken, dit. Dit, dit kan je niet bakken. bedenken. Dit was op de paal. Dit is geniaal. Dit is zo spannend. Dit kan je niet bedenken, dit. Nee, Zag je ja. dat? Ja. Dit. dit was gewoon uh, en en pakken, een. En als nog een een larve Portugal. De pad is van de Amsterdamse televisiezender AT5, het AT5 op Twitter. En er komt geen eind aan, we gaan verder met de duif van Lloyd. Bij Nederland Denemarken had ze het niet goed, dus ze krijgt van mij nog een uh, herkansing. Want ik verwacht, ik verwacht wel dat, ja, ik zeg het iedere keer, maar ik verwacht wel dat Nederland wint. Omdat je dan natuurlijk ook heel erg hoopt. Zet hem op, de laatste keer. Hoe, hoe komt ze nou? Denken, denken, denken... Nou, ze gaat toch weer zonder enige twijfel van Nederland. Ik weet niet, misschien hebben ze er een zwart voor. Laten we hopen dat ze gewoon de waarheid spreekt. Je kunt alleen maar hopen. Verder heb je nog Cool Clara, Dwerghamster Bubbly en talloze foto's die mensen twitteren van hun huisdieren. Deze tweet van @bck40 is nog wel lollig. Hierbij de voorspelling van onze oranje goudvis. Hij heeft zojuist het loodje gelegd. Oranje vanavond ook. Laten we afsluiten met een uh, mooie Russisch Oekraïens gezegde dat voetbal uh, International verslaggever Iwan van Duren tweette. Hij zegt: hoop is altijd de laatste die het pand verlaat. En wil je nou reageren op de uitzending op Twitter... gebruik dan eventjes de hashtag R1 Sportzomer. R1 Sportzomer. Zo direct hebben wij het sportpanel met onder meer Evert ten Apel. Ja, Bart Voskap, u kunt ze allemaal horen, maar ook zien. Moet u naar radio1.nl gaan en op de webcam klikken... dan ziet u alles, Is heel gezellig hier, wat er in de studio gebeurt. Twee over half vijf, eerst het nieuws met Juri Stubenitski. De Europese leiders doen te weinig om uit de crisis te komen... en wat ze doen, doen ze te laat. Dat zegt vertrekkend president van de Wereldbank Zelik in het Duitse blad Der Spiegel. Hij roept leiders op snel structurele problemen aan te pakken. Zelik doet zijn uitspraken aan de vooravond van de G20-top in Mexico. Die staat grotendeels in het teken van de Europese schuldencrisis. In een danscafé in Rosendaal heeft een onbekende... vannacht vermoedelijk met traangas gespoten. Tegen drie uur vannacht was er een opstootje in het café waarna alle deuren werden opengezet. Zo'n 800 klanten konden naar buiten. Zeker 12 mensen hadden moeite met ademen. Eén iemand had een bloedneus. En in Garkov hebben zich veel Oranje-supporters verzameld. Vanavond is de laatste groepswedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Portugal. Veel fans hebben vertrouwen in een overwinning... maar zijn minder uitbundig dan bij de vorige wedstrijden. Daarom werden inwoners van de Oekraïne opgeroepen om ook oranje shirtjes te dragen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan naar het tennisgrastoernooi in uh, Rosmalen. Marcella Mesker, Kim Kleisters, uh, al dan niet in de problemen. was een derde set, hè? Ja, en die heeft ze inmiddels uh, gewonnen. Dus dat is uh, toch ook goed nieuws voor de organisatie hier. Want zij is natuurlijk toch een hele grote naam waar uh, toeschouwers op afkomen. Ze won van de Zwitserse operandi met 6-7, 6-2 en 6-3. Eerste set niet bad, best hoor. Um, nou ja, weinig uh, goede ballen, veel fouten, weinig vertrouwen. Maar toch, um, de service draaide wel. Negen aces in deze wedstrijd, dat helpt natuurlijk op gras. Dus die service heeft er in de race gehouden. Ze wist die tweede set snel te winnen met 6-2. En daar putten ze denk ik toch wel heel veel vertrouwen uit. Daarna tempo omhoog, minder fouten en ja, dan speelt ze die tegenstander zoek. Dus eerste set was heel erg uh, onwennig voor Kim Kleisters, maar uiteindelijk wint ze in drie sets. Staat ze in de tweede ronde, is hier niet geplaatst. Dus nu zou ze mogelijk tussen tegen de als tweede geplaatste Errani uh, kunnen komen, als die tenminste de eerste ronde wint van Bondarenko. Errani... Sarah, die Italiaanse die in de finale van Parijs stond. Dus kleisters dus in ieder geval door naar de tweede ronde. De Nederlandse titelstrijd atletiek in Amsterdam loopt ook op zijn einde. En dat betekent de laatste nummers zijn 400 meter voor mannen en voor vrouwen. En die haalt kamp. Hoe gaan die laatste rondjes? Ja, die uh, vrouwen zijn al klaar. Nicky van Leuveren, heel verrassend, werd uh, Nederlands kampioen. Tranen met tuiten huilden ze van uh, geluk. En nu zijn de mannen bezig met de laatste uh, 100 meter. De snelste man uh, is Lee Marvin Bonaventia. Hij komt van de Antillen uh, vanaf volgend jaar voor Nederland. Maar naast hem loopt Jurie Moerman heel goed. Het is heel spannend. Moerman gaat het uh, waarschijnlijk winnen. In een, uh, denk ik, uh, redelijke tijd van 46,62. Ja hoor, dat is een uh, hele redelijke tijd. Joeri Moerman uh, wint dus 46,62 voor uh, Bonif Bonaventia. En uh, Youssef L. Ralfioui, de oude gediende op de 400 meter. En zo hebben we het Nederlands kampioenschap erop zitten. Het was een leuk kampioenschap. Uh, geen uh, topprestaties uh, op een uh, uitzondering, enkele uitzondering na. Maar daar was het uh, weer debet aan. Uh, wat wel opvalt is dat de jeugd... ...in opkomst is en dat is altijd een goed teken. Nu het volgende afspraakje is over anderhalve week... ...Europese kampioenschappen in Helsinki. Naar de ronde van Zwitserland, uh, Gio Lippens met uh, Frank Schleck... een serieuze aanval op de leiderstrui, hè? Ja, op? echt een serieuze aanval, want hij had uh, op de top van de berg van de buiten... categorie de Glaubenberg, had hij 28 seconden voorsprong op Tom Danielsen... en meer dan 45 seconden voorsprong op een achtervolgende groep... met daarbij Robert Geesing, met Mikkel Niebe. Niebe is de nummer 5 in het klassement. Met daarbij de gele truidrager ook Rui Costa, die nog één man bij zich had. Alejandro Valverde. Verder ook Levi Leipheimer daarbij... En dan heb je eigenlijk de hele top van het uh, klassement. Wie missen we dan? We missen Roman Kreuziger, de man die op de zesde plek staat. Hij stond ook binnen de minuut van Rui Costa, maar hij is eraf. En dat is goed nieuws voor Steven Kruiswijk. Want die heeft zojuist in de afdaling heeft weer uh, aansluiting gekregen. Bij die groep met uh, Robert Geesink en de gele trui. En dat betekent dat hij uh, een sprongetje gaat maken in het uh, klassement als dat zo doorgaat. Dat hij dan in ieder geval naar de zevende plek gaat. Maar we krijgen straks nog die slotklim in Zeurenberg. straks. Over 29 kilometer. Want nog even de situatie in koers. Nog steeds die kopgroep van drie man. Tanel Kanger, Matteo Montaguti. Definitief in bezit van de bergtrui nu. En Jeremy Roy. En die hebben een voorsprong van 4 minuten en 13 seconden. Op die achtervolgende groep. Met daarin de gele trui. Betekent dus dat ze minder voorsprong hebben op Frank Schlek. Is Schlek op weg misschien wel naar de ritzege? Ik kan het me nauwelijks voorstellen dat hij die 4 minuten nog gaat dichtrijden. Maar je weet het maar nooit met die slotclaim in aantocht. En is hij op weg naar de eindoverwinning... voor de tweede keer alweer in zijn carrière... want in 2010 won hij ook al de Ronde van Zwitserland. De eindoverwinning dus in deze prachtige koers. De laatste voorbereiding voor de Tour de France. D day voor Griekenland en daarmee ook een beetje voor Europa. De verkiezingen daar draaien waarschijnlijk uit op een nek-aan-nek-race... tussen de conservatieven en de links-radicalen. De stembussen zijn nog een kleine anderhalf uur open... en over een uitslag tot die tijd kun je alleen maar speculeren. En Joris van der Kerkhoff doet dat op een Grieks terras. Taverna Byzantino. Ze zitten er met z'n achter. Vader, moeder, zoon, dochter, neef, nicht. Een grote familie zo bij elkaar. De vader, hij was van de socialisten. Prachtig sprekende ogen. Grijze snor. Zo'n kaal hoofd met aan de onderkant nog wat haar. En met pijn in het hart is hij overgelopen naar de conservatieven. Aan de andere kant zitten wat jongere mensen... die net nog aan het zoenen waren met elkaar en elkaar nu diep in de ogen kijken. Um, twee daarvan die werken voor TNT. Afgelopen jaar hebben ze wel 10% minder salaris uh, gekregen. Maar wat vooral opvalt is dat veel Grieken naar Nederland willen gaan. En als ze dan in Nederland zijn, nou op zijn zacht gezegd niet zo heel erg vriendelijk uh, bejegend worden. Aan de overkant trekken de blauwe ogen van een ondernemer. Blauwe ogen, getrimd baardje, achterover gekampt haar. En hij zit in de zonne-energie. Omdat hij ondernemer is, stemt hij op de conservatieven. Maar als de crisis er nou niet was geweest, dan zou eigenlijk wel 70% op Syriza gestemd hebben, de linksradicalen. Syriza is eigenlijk gewoon het nieuwe PASOK. De socialisten die ten onder zijn gegaan aan corruptie en allerlei andere schandalen, daarvoor is radicaal links in de plaats gekomen. Maar ze komen met voorstellen, bijvoorbeeld om de rijken meer belasting te laten betalen, om de salarissen korten van parlementsleden. Als de crisis er echt niet geweest zou zijn, dan zou 70% op Syriza zou stemmen. Nog even zeggen dat wij in Europa, en Europa als Grieken daarover praten, dan hebben ze het over het algemeen niet over zichzelf, maar over Noord-Europa, over Nederland en Duitsland. We hebben het eigenlijk niet zo goed begrepen over hoe het hier gaat in Griekenland, dan laten we altijd maar beelden zien, op vrijdagavond en op zaterdag, waaruit blijkt dat die Grieken altijd maar in de kroek zitten, altijd maar feest aan het vieren zijn. Het is gewoon niet zo. En dat verhaal vanochtend op Radio 1 van Hans van Baalen... ...VVD-Europarlementslid, dat hij bang is voor een staatsgreep... Ochi ochi, onzin, slaat nergens op. We zijn gewoon onderdeel van Europa. En morgen zal er echt niet zoveel veranderd zijn in Griekenland. Smakelijk, wilt u nog even zeggen wat het is? Moesakas. Dat noemen wij in Nederland moussaka met dat gehakte en zo. Nou, gevulde tomaten. Tomaten gemistè. jamista is meteen. Best. Frikassear stifado. En dan een soort vlees met een, met een saus erbij. Um, smaak, oh ja, en dit had ik al geroken. Griek Oezo. Groofstof, met die Oezo. Prettig het Dank u wel. Dank u wel. De Griekse verkiezingen dus. Uh, maar wij gaan praten met een specialistenpanel. En vandaag is de keuze toch even nog een keer op sport uh, gevallen. Dat gaan wij doen met een drietal mensen, hadden wij gehoopt. Jan Kluitenberg is de fysieke trainer van FC Twente. Maar die zit nog in een file. Die moest omrijden. Dus die hopen wij nog zo. Want hij heeft ook in Portugal gewerkt. Leek ons er erg leuk om hem wat te laten vertellen over Portugese voetbal. Daarnaast uh, is Bart Volskamp, uh, hier al enige tijd aanwezig. Bart, hartelijk welkom, oud-profrenner. En onze duider, zeg maar, voor alles wat er met het fietsen gaat gebeuren, vooral in de Tour ook, maar vandaag natuurlijk de Ronde van Zwitserland. En Everton Napel, eh, de behoeft nauwelijks nader introductie, 30 jaar voetbalcommentator. Eh, en ter Napel, ik wil eh, toch maar gewoon met jou beginnen als het mag. Want eh, jij ziet dit toernooi natuurlijk, jij ziet alles wat er gebeurt. Het wonder van Garkov, horen we al een aantal dagen over. Eh, is er enig aanknopingspunt, eh, als je daar reëel naar kijkt, dat wij vanavond op het wonder van Garkov mogen hopen? Nou, ik ik zal je zeggen, Tom. Ik had weinig hoop, maar toen ik net hoorde dat uh, mevrouw van Persie in Garkov gearriveerd is, zie ik het weer helemaal zitten. Dat Want, vond ik wereldnieuws. Ja. Toen dacht dat, je, nou gaat nou het gaan gebeuren. We ja. Ja, ja, Ben jij verrast door wat je allemaal gezien hebt daar? Ik of moet is er zeggen iets wat je, wat je gevoelsmatig iedereen iedereen kan het nu verklaren. Of was jij hier van tevoren al bang voor? Be alleen wat het Nederlands zelf ja, betreft. Ja, even over het Nederlands zelf. Ja, nou ja, kijk, de, de, de aanloop deugde natuurlijk al niet. Ik uh, bedoel, de oefenwedstrijden, die liepen niet... behalve tegen dat café van Noord-Ierland. Maar daar hadden wij ook van gewonnen, denk ik. Die vonden dat voetbal even hinderlijk. Want die zaten liever in de cafés bier te drinken naar de Wallen. Maar ja, het, het, het, het liep niet. Kijk, wij hebben een blok van zes verdedigers. En vier aanvallers. En, en daartussen zit een gat. En daar hebben de Denen slim van geprofiteerd. Maar zeker de Duitsers. En uh, ja, ik ben een optimistisch mens, ik ben een vrolijk mens, een goed gestemd mens. Maar ik kan me niet voorstellen dat ook met een paar wijzigingen het vanavond ineens wel zou lopen. Ondanks het feit dat mevrouw Van Persie er dus nu is. Je ziet dus weinig Evert. Johan Klaterberg is inmiddels ook ja. binnengekomen. Welkom. Ja, goedemiddag. Uh, excuses? Nee, nee we, we zijn vast nog in de file, dus het is uh, anderswoord. <laughs> ja? ja. Hoeveel laken? Ja, ja, ja ik ben onderweg. We zijn vast begonnen als je erg ergens vindt. Ja. We weten ook dat je net terug bent uit Portugal. Nou, ik, ik ben al een tijdje terug uit Portugal. Okay. Dat is al even geleden. Maar, hoe wordt daar maar in Portugal? ik ben net terug uit Portugal ja, voor mijn vakantie. Ja, precies, dat bedoel we. ik. Ja. Even op vakantie geweest in Portugal. Want je hebt er gewerkt bij Benfica een ja. aantal jaren. Hoe wordt er in Portugal naar deze wedstrijd vanavond gekeken? Nou, ik zou zeggen... in, in Portugal is voetballen nog uh, belangrijker dan eten. Uh, dus uh, ja, ik moet zeggen... Een bepaalde, met een bepaalde eer van... wij zijn eigenlijk ook wel goed... Uh, maar ze weten natuurlijk dat Nederland voetballend gezien uh, behoorlijk wat uh, in huis heeft. Maar ze hebben, heel veel ze hebben heel veel vertrouwen. Maar wordt het een smakelijk hapje in Nederland of wordt het een uh, taai bistuk die uh, doorgekauwd moet worden vanavond? Nou, ik denk persoonlijk dat het geen mooie wedstrijd gaat worden. Uh, Portugal zal er alles aan doen om het uh, te gaan ontregelen. Dat is mijn idee. Maar daar stel ik even de vraag tegenover. Daarmee zijn ze ook kwetsbaar. Want stel dat Denemarken van Duitsland wint... hebben zij bijvoorbeeld aan een gelijkspel ook niks. Dus zij zullen zich ook mede moeten laten leiden... door wat er op het andere veld gebeurt, toch? Ja, je mag eigenlijk in, als voetballer in het veld niet rekenen. Je moet uh, uitgaan van je eigen krachten. He, dat, zal, dat zal Nederland doen en dat zal Portugal doen. Dus um, um, ja, hun is er alles aan gelegen voor beide... Om, uh, om een goed resultaat neer te zetten. Alleen Nederland moet winnen. Toch even over dat Portugese voetbal. Want wij zijn altijd van het regelen en de anderen kunnen ontregelen. Dat hoor ik nu ook weer. Alleen we hebben al in een jaartje of 19 niet van dat ontregelen kunnen winnen. Dus, dus ontregelen ze het zo goed of regelen ze het gewoon beter? Ja, kijk, de, de portugezen kunnen een wedstrijd, uh, zoals dat heet in voetbaltermen, doodmaken. Maar ze hebben natuurlijk ook ontzettend veel individuele kwaliteit. Hoewel Cristiano Ronaldo absoluut niet in vorm is. Maar dat was hij bij het WK aan Zuid-Afrika ja. ook niet. Ik heb het idee dat hij zichzelf een beetje te veel druk opleggen. Hij wil te veel. Hij, hij, hij doet dingen die hij niet moet doen. Maar dat is natuurlijk een, een, een wereldvoetballer. En voor de rest hebben ze een, een, een uitstekende verdediging. En, eh, en wij kunnen maar niet van ze winnen. Want eh, bij het EK in Portugal eh, gingen we kopie onder. Die beruchte wedstrijd in Stuttgart. Bij het eh, WK in Duitsland, toen het ook nog een ordinaire schoppartij werd. Want als het dat wordt, dan verliezen we het ook van ze. Want daar kunnen wij niet tegen. Kluiderberg, ja, je hebt er gewerkt. Uh, zij maken altijd een uiterst professionele indruk. Dat, dat nationale team van Portugal is, is die indruk juist van mij. Zijn het echt op en top professionals? Ja, ik moet zeggen. Uh, er is wel een hele mix. Ook in de competitie zelf. Van, van Brazilianen. Maar goed, die hebben allemaal dubbele paspoorten natuurlijk. Maar er is enorm veel ontzag. Ook naar de, naar de hele staf toe. Uh, en ze hebben eigenlijk één ding. Dat is uh, uh, ja, zo goed mogelijk presteren. Het is eigenlijk net zoals in Nederland. Presteer je niet. Dan kom je op de bank of, of, of verder terecht. Hey, maar bijvoorbeeld in João Pereira, die nu als rechtsback speelt... die speelde in onze tijd uh, niet. He, dat was eigenlijk de coming man en heel jong. Maar goed, die heeft zich toch uh, gewerkt tuss tussen de verdediging uh, van Portugal. Ja, en daar staan natuurlijk eigen klapen, knapen normaal gesproken van bijna twee meter. En, en alles is gericht op verdedigen en dan vooruitdenken. Alhoewel ze natuurlijk enorm veel talent hebben, zeker voorin. Vraag je over de fitheid, want daar is veel over te doen He, als het niet goed gaat. Ze zijn ook niet fit, onze jongens ogen niet fit en zo. Wat, wat, heb jij daar een idee over? Jij ziet dat ook. Jij bent iemand die bij een topclub werkt om mensen fysiek uh, goed aan de start te krijgen. Wat ja, ja, ja, ik volg dat natuurlijk zeker. Uh, als je gaat kijken, uh, bijvoorbeeld, uh, Luc de Jong die nu niet aan bod komt, wat jammer is, denk ik. Maar uh, ja, die, die heeft uh, bijna, even boven 57 wedstrijden achter te kiezen. He, dus als je het Nederlands elfte afgaat, dan komen die jongens echt bij de, bij de grote Europese topclubs vandaan. Ja, veel op de bank gezeten. veel hebben een half seizoenetje achter de rug, toch? Nee, ik moet zeggen, uh, het, ziet er, uh, het ziet er ook niet uh, topfit ja. uit. He, dat, dat zeker niet, maar dat heeft ook te maken met het, het spelpatroon wat net al aangegeven werd. Dus er wordt heel veel vooruitgedacht. Ge op het moment dat zeg maar, de ruimtes uh, tussen de linies heel groot worden en je moet heel veel meters maken. Ja, En dan gaat eigenlijk altijd nog op, wat Kruijf ook al zei. Van, zolang jij de bal hebt en de bal laat gaan. dan hoef jij er niet achteraan te gaan. Zo, van Kruijf kunnen we met Bart Bar Voskamp oh. ook gaan praten. voordat de waarheden straks hier door de studio gaan. Bart, hoe kijk jij naar het EK voetbal? Je bent natuurlijk de wielenliefhebber. maar je zegt over fitheid, de wedstrijd tegen elkaar. hoe kijk jij daar naar? Nou ja, je, je het, het, het leuke van het voetbal is dat iedereen heeft er, heeft er een mening over en iedereen heeft er verstand van. Dus eh, ik heb heel weinig verstand. Ik heb vroeger wel een beetje gevoel als dus ik laat me leiden. door de, wat, wat er in de pers allemaal in de rondte gaat. En ja, wat je als, als sportman dan wel kijkt en wat hier ook aan tafel komt... dat je inderdaad uh, dat ik ze wel een poos goed zie spelen... de kansen niet waarmaakt, En dan wat fitheid betreft dan op het laatst wel een beetje het zie inzakken. Dus wat dat betreft is denk ik wel, uh, zijn ze niet fit? Maar ja, mijn vraag is waarom ze zijn hun niet fit? Want ik bedoel, ze spelen toch allemaal in dezelfde soort competitie? En ik bedoel, ze kopi kopiëren mekaar, conditietrainingen toch neem ik aan. En waarom zouden die van ons niet fit zijn en, en, en anderen wel? Ja, Klaartenberg? Ja, kopiëren. Uh, als je gaat kijken naar, naar, naar de Duitse competitie... of de Engelse competitie of de Nederlandse competitie... daar wordt op een andere manier gewoon getraind. Ook Portugees. Uh, ja, ik, ik, het is soms ook heel moeilijk, moet ik zeggen... om, uh, om precies exact te zeggen van nou, daar ligt het uh, nu aan. Hè? Uh, als ik kijk naar Denemarken uh, en, en je scoort de eerste goal... dan heeft dat mentaal ook al iets. Dat je denkt van nou, we gaan nu door en je komt in de flow. Die valt niet. Ja, dan, dan kom je, loop je ook tegen dingen aan. Ik denk dat, dat het goede woord is wat jij zegt, Jan. Mentaal. Natuurlijk ja. zijn die spelers allemaal uh, lichamelijk topfit. Dat kan ja. toch niet anders, nee. jonge kerels. Maar ze zijn mentaal niet fit. Ze zijn ja. niet vrij in hun hoofd. Er is gemier in de selectie over wie moet spelen. Uh, ook een beetje typisch Nederlands van... Uh, als ik niet speel, dan, uh, dan ben ik ontevreden. Dan ga ik mokken. Dan ga ik de pers niet te woord staan en zo. Dat in het buitenland en ook, en vooral in Zuid-Europa, heb je ja, dat niet. Nee. Daar, ben je al, daar, ben, daar is het al een geweldige eer als je bij de selectie zit. En dan ga je niet meteen vervelend en naloper doen. En bij ons zijn het allemaal van die mannetjes. Die moet allemaal zo nodig. Ik speel niet, dus ben ik ontevreden. Kom ja. op, je, speelt, je speelt daar echt gaan voor je land. We gaan even naar Gio Lippens. Lippens, voor uh, uh, laatste ontwikkelingen van Zwitserland. De aanval van Frank Slek is uh, mislukt. Hij heeft het uh, geprobeerd. Het leek er even goed uit te zien. Want de voorsprong uh, liep in de richting van een minuut. Maar nu in de aanloop naar de slotklim. Dan is toch weer die achtervolgende groep erbij gekomen. Een groep die trouwens uh, flink wat uh, groter is geworden. Wout Poels heeft onder andere weer aansluiting gekregen. Steven Kruiswijk, Bouken Mollema. Dat zijn mannen die allemaal weer terug zijn gekomen. In die grote achtervolgende groep. Situatie in koers op dit moment. Drie koplopers. Kangert, Moutagouti en Roa. Dan op 1 minuut 22 Brand Boekwalter, de man die lang in de kopgroep zat. En daarachter dan op 3 minuten en 42 seconden. Deze grote groep die op weg gaat naar de slotklim. Na een klim van de tweede categorie. Kilometertje of 5 lang. Want uh, totaal is die iets van 9 kilometer lang. Maar 3 kilometer voor de finish dan uh, vlak de weg uh, weer af. Want dan hebben we de top bereikt van die klim. Wordt nog een mooie finale hoor met al deze grote namen. Alle klassementsmannen daar vooraan in de achtervolging op die kopgroep. Bart Voskamp, wat gaat er gebeuren in die slotfase, denk jij? Nou, ja. Is, ja, ik denk dat uh, Slag zich een beetje verrekend heeft... maar hij moet toch ook een paar hebben. Dus hij weet dat het komt een lange afdaling aan. Daarachter gaan ze organiseren. Dus ik denk dat hij hiermee mee wel misschien zijn, uh, zijn eindwinst kan verspelen... omdat hij te veel energie verspeelt. Uh, nou, Kruiswijk, die, komt, die oogt wel goed. Die komt vrij goed weer terug vlak, de, vlak in de afdaling. Dus ik hoop, ik hoop dat hij een beetje in, de voor, in het voorstuk van, uh, van de klim wat ruimte krijgt... En, uh, Kijken wie erachter gaat. Dus het wordt inderdaad al spannend. Ja, we gaan daar zo uitgebreid. We hebben nog even gelukkig een aantal kilometers. En de Napel loopt al heel lang mee in het voetbal. Heeft uh, hoogte en dieptepunten van het Nederlands voetbal gezien. Er wordt al heel veel gesuggereerd over de positie van de bondscoach. Als we ja. vanavond weer verliezen. Hoe kijk jij aan? daar tegenaan? Er worden we op allerlei manieren naar gekeken. Wat, wat, wat vind jij een realistisch scenario, mocht het vanavond misgaan? Nou, Ik denk dat uh, Bert van Marwijk, als het uh, vanavond misgaat... dat hij zelf zijn conclusies gaat trekken en dat hij, dat hij ermee stopt. Zo'n zo type is hij wel. En waarom? welke conclusie zou hij dan moeten trekken waardoor hij niet verder kan? Kijk, ik kreeg een paar, een paar maanden geleden eigenlijk nog een soort contract... Nou ja. voor het, net niet voor het leven, maar ja. het was toch bijna... Maar dat ja. gebeurt natuurlijk vaker in de voetballerij. Hè? Dan wordt je contract verlengd en meestal uh, wordt dan de valbijl gehanteerd. Dat is in dit geval niet aan de orde. Want dat hebben beide partijen doelbewust gedaan op weg naar, uh, naar het volgende WK. Maar ja, het, het valt natuurlijk aan alle kanten vreselijk tegen. Kijk, voor dit EK dacht half Nederland... Nee, ik dacht 90% van nee, dat doen wij wel weer even. Nou, dan valt het tegen, dan zitten wij ook meteen helemaal diep in mineur. Dan is het het ergste van het ergste. En uh, ik, ik, ik, Bert, een beetje kennende, denk ik dat hij zijn conclusies wel eens zal kunnen trekken. En vind en dat jij me dat een de rechte conclusie, of vind jij dat een bond er van alles aan moet doen om hem te behouden? Ik, ik vind dat moet hij helemaal zelf beslissen. Hij, hij, Bert van Oostwijn heeft al gezegd, de directeur van de KVB, na dit EK gaan we evalueren. Dat duidt er al een oh. beetje op van... nou, ja. hè, het, het loopt niet allemaal zo lekker. De, maar, maar ik vind KVB en Bed van Marwijk... moeten daarover gaan. En eh, ik ga daar niet over. Wat okay. kun je de bondscoach verwijten? Als je kijkt naar dit toernooi, Voorbereiding nou, en ja, Ik zo. vind dat ze te weinig gedurfd voetballen. Hè. Ik, ik zei het in het begin... als ze spelen met een blok van zes... de vier verdedigers zijn... Hè, die jonge Willems kun je, kun je weinig verwijten. Uh, van der Wiel is niet, nog, nog geen 25% van de Van der Wiel... zoals wij hem kennen. Bang, angstig, komt niet op. De twee centrale verdedigers... En daardoor spelen die twee controlerende middenvelders veel te dicht op dat blok van vier. Dus we hebben een defensief blok van zes. En, en daar loopt Snijder tussen te zwemmen. Die gaat zich dan irriteren. Dat zie je aan alles. Dat loopt allemaal niet. En voorin loopt het ook niet. Je moet niet vergeten tegen de Duitsers. In de, in de eerste wedstrijd kreeg Van Persie na vijf minuten een honderd procent kans. Vrij voor de keeper. Die gingen niet in. Nou, dan zie je meteen die kopjes naar beneden. Even later scoort die is er wel een. Nou ja, dan is het gedaan. Maar vragen. waar kun je dan de bondscoach iets verwijten? Nou, daar kun je de bondscoach kun je verwijten dat die dus, uh, de, de, de, de, zeg maar, de, de, dat middenveld de, met De Jong en, en Van Bommel. Met twee controlerende middenveldenspelers ouderwets. Maar goed, dat is strategie. Zijn er momenten dat je denkt, van, hé, hey, daar heeft hij iets laten liggen? Nou, ik vind dat hij veel sneller uh, met Van der Vaart als middenvelder had moeten gaan spelen. Naast of de Jong of Van Bommel. En dan zou ik toch altijd voor Van Bommel kiezen. Hoewel dienstpositie nu ineens op een vreemde manier uh, onder vuur is komen <tus> te staan. Ik zou op het middenveld Van Bommel, dat is een oude krijger, die gaat er nog een keer voor. Ik zou Van der Vaart daarnaast zetten, dan maar ten koste Van de Jong, dat is jammer. Dan heb je veel meer voetbal op het middenveld. Jan Kluitenberg, ik kom toch ook eens even bij jou... want mij zijn ook wel dingen opgevallen. Van der Wiel, zes maanden niet gevoetbald. Matthijsen, twee hele wedstrijden in dit kalenderjaar ongeveer gespeeld. Affelai, nog helemaal geen wedstrijden gespeeld. En van de vaart, van buitenaf kijkend, hoef je geen medicus voor te zijn. Lijkt me wat aan de zware kant, om het eens even allemaal op één boterham te zeggen. Kortom, eh, eh, er wordt de bronsrotje ook wel verweten... en dan kom ik op die fysieke component. Er zijn een aantal mensen gewoon bijna onmogelijk fysiek in conditie... om een dergelijk toernooi aan te kunnen. Kun je dat testen van tevoren? Nou, ja, tegenwoordig is alles te testen. Ja. Als ik het zeg maar, even op mezelf betrek en op, op Twente... Dan, dan hebben we eigenlijk allerlei mogelijkheden waarbij we dagelijks spelers kunnen volgen. Dat doen we ook. Ik moet zeggen, dat spe zijn spelers ook gewend. Het is ook een gewenning. Niet zozeer om ze te, te, te, te volgen in de zin van, doe je werk goed? Maar meer ook van, gaan wij niet te ver of ga jij niet te ver? Als je gaat kijken naar de spelers die je net opnoemde... Uh, ik zeg altijd maar zo: je kan heel veel trainen, ook spelers weer fit maken. Maar een wedstrijd spelen is heel anders. He, dus daar gaat het echt om: het, het intervalwerk, het korte aanzetten, het, het wegdraaien, het, uh, het sprinten. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen onder een hele zware weerstand, zoals een EK. En, en, en ja. Maar ja. dat is, u zegt het netjes, maar het is toch een beetje apart podium om weer uh, te herstellen, zeg maar, toch? Een ja, je aan? moet eigenlijk uh, op dit podium uh, klaar zijn om, uh, om uh, zeg maar tot de finale alle wedstrijden te kunnen spelen. Ja. Denk ik, ja. Heren, uh, toch nog maar even een klein voorspelletje dan uh, richting de avond. Wat, wat gaan we doen? Wat gaat het worden? Bart, nou mag jij eens even beginnen. We gaan straks uitgebreid met jou verder over het wielrennen praten. Ja, maar je... nu toch even een voetbalvoorspelling vanavond. Ja, je, je gaat toch positief denken? Ja, dus, uh, oh, je gaat positief uh, Na dit gesprek? Ja, ja goed. Kijk, als, als ik ga zeggen dat ze, dat ze gaan verliezen, dan kan ik straks niet thuiskomen. Uh, dat, dat wil ik ook niet nou, denken. Jij wilt dus, thuiskomen, uh, dus zeg eens even wat je dan uh, denkt. Ja, ja ik, denk ik denk toch wel dat er veel, veel gescoord gaat worden. Ik denk toch dat het... Uh, we ja, laten op 3-1 voor, voor Nederland houden dan. Jouw Kluitenberg, jij kent de beide landen. Een eerlijk oordeel, graag. Ja, ik heb het gevoel ook dat er veel gescoord gaat worden. Uh, ik denk 2-4. Dus Nederland 4 en Portugal 2. Allemaal nog. Iedereen is nog aan de veilige kant, Evert. Je bent begonnen om uit te leggen dat het niet ging. Mag ik ook veilig thuiskomen? mag thuiskomen. Thuis ja, nou ja, ik vind voorspellen sowieso al geneuzel van drie keer niks eigenlijk. Nee, maar toch even je gevoel. Ja, ik gewoon. ga om half negen ook pas de tv aanzetten. Okay. Maar ik kan me niet voorstellen, niet voorstellen dat het vanavond goed zal aflopen. Okay, dat dat ik niet. is een uh, helder oordeel. En vandaar dat uh, Gerrit Hiemstra als weerman <laughs> nooit het heeft over voorspellingen, maar over verwachtingen. Maar toch even, wat is jouw verwachting vanavond? Een heel concreet uitslag, Gerrit. Uh, lastig. Ik ben niet zo positief erover. Uh, Ik nou, denk uh, 3-2 voor Nederland. Mag, dat hoor, ze mag. wel winnen, maar net niet redden. Het, ja, het gaat niet allemaal. Weer zo, over. Wel winnen net niet redden. Goed, nou, je wel, was goed in je verwachting gisteravond dat die wind behoorlijk zal, uh, zou, uh, zou aanzwellen. Uh, aan de kustzijde. Maar volgens mij was het in het hele land behoorlijk winderig vandaag. Ja, dat klopt. Uh, zo begon de dag. Uh, toch wel de meeste wind aan de kust hoor. Daar stond de windkracht 7 op de Wadden. En dat is toch voor de ochtend is het echt wel veel. Maar ook in het binnenland windkracht 4-5. En uh, ja, dat was natuurlijk ook niet mis. Maar inmiddels is de wind toch wat afgenomen. Verwachtingen voor komende nacht en morgen? Ja, die zijn toch wel bijzonder. Want er trekt morgenochtend een klein lage drukgebiedje over. En dat betekent dat het behoorlijk onstuimig kan worden. Um, het kan ook wel een beetje noodweer opleveren. Ja, een beetje noodweer kan eigenlijk niet. Hè. Schoon noodweer. Um, met veel regen. Uh, hoeveelheden van zo'n 20, 25 mm in korte tijd. Alleen het is niet aan te geven waar dat precies zal zijn. Het ene model uh, houdt het op het westen van het land. Het andere computermodel op het oosten van het land. Het is wel zo dat in het oosten van het land daar ook onweer en zware windstoten bij kunnen voorkomen. Dus dat is morgen vroeg toch echt wel even oppassen geblazen. Het passeert net zo tussen 6 uur en uh, 10 uur. En uh, dan klaart het s middags weer op. Dan wordt het s middags weer mooi weer. Mensen zeggen is goed. morgenochtend. Nou, heel even Garkov. Want hey, nou, het was erg warm voor onze jongens vanavond weer. Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het is uh, vandaag 26 graden geweest. Uh, maar uh, het koelt vanavond wat af. Het is ook niet zo vochtig meer. Dus uh, daar ligt het niet aan. Okay. Nou, Temperaturen in Zwitserland, Geolippus, lopen die op? Ja, de temperaturen lopen op en zeker onze harten gaan wat sneller kloppen. Want Steven Kruiswijk is ten aanval getrokken. Hij is gedemarreerd uit dat groepje met de gele trui. Met ook Robert Geesting, met Bouke Mollema erbij. Met Alejandro Valverde, die daar het tempo moet maken. En als je dan kijkt dat Kruiswijk 1 minuut en 1 seconde achterstand heeft op de gele trui. Ja, dan gaat hij misschien wel hele goede zaken doen. Hij krijgt Matthias Frank en Robert Kieselowski met zich mee. Die mannen staan allemaal achter hem in het klassement. Daarvoor rijdt ook nog Ro Seurensen. Chris Ankel Seurensen.